Ik ben Jens de Vlo en het is mijn collega Emmanuel de Jonge. Wij zullen het vandaag hebben over het WPA2-protocol. De laatste jaren is het aantal gebruikers van draadloze netwerken zeer snel toegenomen. Ze worden ook steeds vaker thuis gebruikt en dat vreest natuurlijk de nodige beveiliging. De ideale beveiliging geden ten dagen is het WPA2-beveiligingsprotocol. We beginnen met een korte geschiedenis van de encryptietechnieken... Die gebruikt worden voor draadloze netwerken. Eerst en vooral was er het oudere uh, webprotocol dat uh, nu niet veel meer gebruikt wordt. Het was een zeer uh, zwak protocol dat uh, veel beveiligingslekken had. En als oplossing daarvoor bracht men het WPA-protocol, uh, wat stond voor Wi-Fi Protected Access. Um, dit protocol moest een tijdelijke oplossing bieden voor het beveiligingsprobleem. En het werd dan ook opgevolgd door het WPA2-protocol, wat eigenlijk het meest veilige protocol is tot nu toe. Als we dan even naar de voor- en de nadelen gaan kijken, kunnen we de pluspunten van het WPA2-systeem in twee verdelen. Verbeteringen op basis van veiligheid en op basis van snelheid. Op gebied van veiligheid is het WPA2 nog een waterdicht systeem waar hackers of dergelijke zo goed als geen grip op hebben omdat de encryptiesleutels regelmatig vernieuwen, is het voor de binnendringers zeer moeilijk om op tijd de sleutel te kraken. WPA 2 heeft ook enkele troeven op vlak van snelheid. Het zogenaamde PMK caching support en pre-authenticatiesysteem zorgen ervoor dat de dataoverdracht op een heel wat snellere en efficiëntere manier kan gebeuren. Het PMK caching support. Zorgt ervoor dat de computer even in het cachegeheugen van de encryptiemodule blijft. Als deze computer dan nogmaals gegevens over het draadloze netwerk wil verzenden, zal hij zich niet meer hoeven aan te melden bij het accesspoint en zal hij direct toegang krijgen tot het versleutelen en verzenden van de data. Het pre-authentication systeem zorgt ervoor dat de computer zich al kan aanmelden voor hij het pakket data wil verzenden. De computer doet als het ware een aanvraag tot verzenden, zonder dat er al data is om te verzenden. Dit systeem, in combinatie met het PMK-caching systeem, zorgen toch wel voor een serieuze tijdswinst. We spreken hier niet over milliseconden, maar over een vermindering van iets meer dan een seconde bij het web- of WPA-systeem naar een tiende van een seconde bij het WPA2-systeem. Het spreekt natuurlijk voor zich dat dit systeem ook enkele nadelen heeft. Een typisch nadeel voor nieuwe technologieën, die op verschillende vlakken revolutionair zijn, is hun compatibiliteit met oudere apparaten of systemen. Als we in een netwerk een apparaat hebben die bijvoorbeeld enkel web en WPA ondersteunt, dan zal het apparaat niet werken op een WPA2 beveiligd systeem. Jammer genoeg hebben de meeste printers, spelconsoles, gsm's met wifi of dergelijke, nog geen WPA2 ondersteuning. Als we deze apparaten toch willen gebruiken, zullen we de beveiliging moeten verlagen tot het web- of WPA2-systeem. Een ander nadeel zit hem in de afscherming van het netwerk. De structuur van het netwerk is voor een buitenstaander nog altijd achterhalen en zo kunnen de zwakke plekken in het netwerk gemakkelijker gevonden worden. Ook is er nog steeds een risico op spoefing, ook wel man- in de middelhacking genoemd. Dit is een techniek waarbij de hacker de data over de data-overdracht afleidt en zich voort doet als een computer in het netwerk. We mogen wel stellen dat WPA2 een grote verandering teweeg brengt op gebied van het beveiligen van draadloze netwerken. Als we nu eens de verschillen tussen het nieuwe WPA2 en het oude web WPA gaan bekijken, dan zien we dat er bij WPA2 een andere techniek gebruikt wordt om de data te beveiligen, namelijk aes wat voor Advanced Encryption Standard staat. Deze techniek werd in 1998 ontwikkeld door twee Belgen, maar werd pas operationeel voor computergebruik in 2004. AIS wordt op heel wat vlaggen gebruikt omdat het zo goed als onkraakbaar is. We vinden het bijvoorbeeld ook terug bij WinRAR, 7-Zip en andere belangrijke en populaire compressieprogramma's. Bij Web en WPA vinden we als encryptietechniek RC4 terug, wat een heel wat minder veilige sleutel is. De veiligheid van deze sleutels hangt dan vooral af van hun lengte. Bij AES is dat 256 bits en bij 4 128 bits. WPA2 heeft niet, dubbel lange, niet enkel een dubbel zo lange sleutel, ze hebben ook een systeem waarbij deze constant wordt vernieuwd. Dit systeem heet TKIP. Het was al aanwezig in WPA, maar daar was het nog niet volledig ontwikkeld en kwam het niet tot zijn recht. Zoals al eerder verteld is ook de snelheid een stuk groter bij WPA2. En dit is te danken aan het pre-authenticatiesysteem en het PMK caching support, wat bij WPA en web nog niet bestond. Daarom moest er op het moment van de dataoverdracht nog aangemaald worden. Uh, WPA is als het ware opgedeeld in twee componenten. Enerzijds hebben we authenticatie en anderzijds de encryptie. De authenticatie van WPA2 is nog. Inzonder verdeeld in twee aparte delen. We hebben namelijk de Personal Mode en de Enterprise Mode. Bij de Personal Mode maakt men gebruik van een pre-shared key en is er geen individuele authenticatie nodig. Bij de Enterprise Mode gebruikt men echter uh, vijf verschillende soorten van extended, extended EAP, Extensible Authentication Protocol, en is het vereist dat elke gebruiker een aparte authenticatie ondergaat. Het encryptiegedeelte is ook nog eens opgesplitst, namelijk in AIS, Advanced Encryption Standard, en ook het TKIP, de Temporary Key Integrity Protocol. Uh, TKIP is nog steeds aanwezig om de compatibiliteit met oudere access points te verbeteren. Bij de dataoverdracht zelf gaan we dus uit van een pakket data dat draadloos moet verzonden worden van de ene computer naar de andere of naar een access point. Zonder beveiliging is dat snel gebeurd, maar iedereen kan dan het pakket zomaar uit de lucht scheppen. Bij WPA2 wordt het pakket eerst geïncrypteerd met behulp van AES en de 276-bit grote sleutel. AES bestaat uit zes stappen. Eerst wordt het pakket onderverdeeld in kleinere subpakketten. Daarna zorgen vijf algoritmes ervoor dat het pakket volledig onleesbaar gemaakt wordt en daarna worden de subpakketten terug samengevoegd en is de encryptie gedaan. Daarna gaan we het pakket draadloos verzenden via wifi. De combinatie van het AES systeem en de constant vernieuwende sleutels maken het onmogelijk voor anderen om het pakket te onderscheppen. Eenmaal aangekomen in het access point is het enkel nog een kwestie van het bestand uit te pakken met de overeenstemmende sleutel en de dataoverdracht is veilig gebeurd. De authenticatie bij wpa 2 verschilt naar gelang de gebruikte mode. Bij de personal mode verloopt deze rechtstreeks tussen het access point en de gebruiker en maakt men gebruik van een pre-shared key van 256 bits. Deze key wordt aangemaakt bij het configureren van het access point en wordt dan automatisch gegenereerd uit een paswoord, een zintekst of een reeks hexadecimale symbolen. De pre-shared key zorgt dan voor het genereren van een pairwise master key en die zorgt dan voor de verdere authenticatie. Bij de enterprise mode gebruikt men een EAP, dus een Extensible Authentication Protocol, en wordt er een server gebruikt voor de authenticatie. Deze verloopt dus niet rechtstreeks. We kunnen concluderen dat deze methode van dataoverdracht veruit de beste is. Ze steekt er met kop en schouder bovenuit op basis van veiligheid, van snelheid en andere troeven. Als grootste troeven heeft WPA-2 zijn verbeterde encryptiemethode in combinatie met de 256 bit grote sleutel die nogmaals constant vernieuwd wordt. En het PMK caching support in combinatie met het pre-authenticatiesysteem. Het probleem met WPA-2 is echter dat het protocol nog niet voldoende is doorgedrongen tot de heden hedendaagse gebruiker. Een uh, oorzaak hiervan zijn waarschijnlijk de vele compatibiliteitsproblemen met oudere systemen. Andere tekortkomingen zijn dat de netwerkstructuur nog steeds zichtbaar is voor eventuele binnendringers en dat er nog steeds een zeker risico is op spoofing. Je merkt dat het WPA2 systeem al heel wat verbeteringen uh, teweeg heeft gebracht en al heel veilig is. Helaas heeft het wel nog enkele tekortkomingen. Dit was onze presentatie, we danken u voor de aandacht.